Bos won ook de eerste etappe van de Ronde van Turkije. De winnaar van het algemeen klassement is de Bulgaar Ivailo Gabrovski. Dan het weer, bewolkt en vanuit het zuiden trekken buien over het land. Morgen droog, behoorlijk wat zon ook. Maxima komen uit tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. De dagen daarna wisselvallig met kans op buien. Dit was het NOS Show.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 Een nieuwe NTV voor deze zaterdag 11 februari 2012. Voor mij uur 4, jou ja, uurtje 1. Gelukkig wel zeg, met de stem. <laughs> God mijn. Hoe gaat-ie? Ja, het is zoals je hoort, een beetje verkouwen. Of uh, een keelontstekentje, dan begint het te groepen te worden. Maar ja, dat maakt niet uit. Maar het gaat lekker, druk weekje. Ja, vertel eens, wat heb je allemaal uh, uitgefroten? We ja, zijn natuurlijk bezig geweest met het talent van, uh, van de Talent of the Voice. Uh, de vorige week op ik gehoord, vrijdag. En uh, daardoor zijn we gewoon een leuke, willen we een single mee gaan opnemen.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 Als de wedstrijd begint Op deze historische dag toont Nederland zijn waren.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 and here is Avicii. Daar komt hij aan.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 Nou ja, daarom ja. dit bericht. Het spijt me, vergeef me. Ja, uh, ik had het alle vaartje dat ik dat het midden in de huid zet. Hé, <laughs> <laughs> hey, fijne avond en we spreken en nou, je En kom zo even langs. Uh, ja, als ik uh, op de tijd ben, want ik ben nog op mijn werk. <laughs> nou. Is goed jongen, we spreken je. Doei doei. Oh. Nou, we hebben weer een, een ja. blije klant. Gelukkig wel zeg. We hebben het weer goed gemaakt, Wordt weer meer gescholden. opgescholden. Hier is Brandon Drew Drowson, samen met Curtis Mayfield. Is dit astound? China, dat is met de druk. Na Cuba.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 together but it don't...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 No, just, you're a beast, you're, you're a beauty Man, I think somebody gave you Cupid a Uzi Shoot me, you're a firework, brighter in the dark So let's turn off the lights and give me that spark What'd it like? Ritme van Zandvoort, op 106.9 GFM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 Daydream. Been this way since 18, but lately. To the motherland I'll sell love to another man It's too cold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 Het is vast niet ontgaan. KPN is gehackt. Heel veel gegevens zijn uh, op internet terechtgekomen. En daarom heeft uh, KPN de e-mail uh, van iedereen uh, op, op stop gezet. Nou ja, dat, uh, ze zeiden dat het snel opgelost zou worden, maar nog steeds geen e-mail voor de mensen van KPN. Scham. Schande, hè? Schande, schande, dus, uh, schande. Dus we moeten nog steeds even wachten...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 maar, uh, nou ja, hopen dat KPN het snel oplost, hè? Ja. Want uh, eigenlijk is het toch belachelijk dat zo'n groot telecombedrijf... Uh... Ik denk dat Frans er ertussen zit. Frans Sass? Ja, die ken je toch wel? Die cameraman? Geen idee. Ja, wel, je kent wel. Frans Sass? Ja, die ken je wel. Die heeft ook bij het Buurman en Buurmanfeest... Uh... Oh, ja, ja, die ja, kent Die wel. Ja ja. ja. ja, ja, Aardige gast. Ja, moet Aardige moet kijken gast. of hij er ertussen zit. Ziefm stand Entertainment View. En hier is Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou...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 Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het kankerverwekkende asbest. De provincie maakte eerder bekend dat er 131.000 ton bouw- en sloopafval met asbest ligt. Afval was gestort vanaf 2003. Maar de NOS heeft documenten waaruit blijkt dat er ook al voor 2003 afval met asbest is gestort. Zelfs in de jaren 90. De provincie zegt in een reactie dat er weinig aan de hand is. Omdat het gaat om afval dat was verpakt. In Meidrecht heeft de provincie...